8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Straks in het NOS Radio 1-journaal de uitgelekte examens Frans. Die leiden tot veel onzekerheid. Ja, gaat het nou wel of niet door? Nou, ja, dat geldt ook voor de bezuinigingen. Ze staan inmiddels al wel in potlood in het kastboek van de regering. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Dorold meegens. De Franse politie heeft een man gearresteerd... die wordt verdacht van een aanval op een militair afgelopen zaterdag in Parijs. Militair bewaakt een winkelgebied in de wijk La Défense. en werd tijdens het wachtlopen in zijn nek gestoken. De militair raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Volgens het Franse persbureau AFP is de verdachte een 22-jarige radicale moslim. Een paar dagen daarvoor werd in Londen een aanslag gepleegd op een militair... Er wordt nog onderzocht of de twee zaken verband houden met elkaar.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 Hoe dat kon gebeuren is volgens het college een raadsel. Het college stelt alles in het werk om die vervangende examens op tijd op de scholen te krijgen. De vereniging Eigen Huis verwacht dat de komende maanden weer meer huizen worden verkocht. Iedere maand wordt gepeild hoeveel vertrouwen consumenten hebben in de huizenmarkt. Die index is afgelopen maand gestegen van 51 naar 63. Consumenten zijn vooral minder negatief gestemd... doordat de onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek is verdwenen. Negatieve spiraal in het consumentenvertrouwen is hiermee doorbroken, aldus eigen huis. Op een Britse legerbasis in de Afghaanse provincie Helmand worden mogelijk 85 Afghanen onwettig vastgehouden. De BBC heeft documenten waaruit dat zou blijken. Britse advocaten worden erin geciteerd die zeggen dat acht van hun cliënten tot 14 maanden zonder een aanklacht hebben vastgezeten. Ze mogen normaal gesproken maximaal vier dagen worden vastgehouden. De advocaten vergelijken de situatie met de Amerikaanse gevangenis Guantanamo Bay. Ze willen dat de Britse Hoograad de mannen vrij spreekt. Die buigt zich naar verwachting eind juli over de zaak. Pussy Riot-bandlid Maria Alyokhina, die vorige week in hongerstaking ging, is naar het ziekenhuis gebracht. Ze had een lage bloeddruk. De gevangenis waar het bandlid vastzit zegt dat het weer een stuk beter met haar gaat. Aljochina ging vorige week in hongerstaking uit protest tegen het feit dat ze niet naar een rechtszitting mocht. Daar werd bepaald of ze vervroegd mocht vrijkomen. Dat verzoek werd afgewezen. Aljochina werd vorig jaar veroordeeld tot twee jaar werkstraf omdat ze met twee andere bandleden in een kathedraal van Moskou een anti-Poetin lied had gezongen.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 Het weer: het blijft overwegend bewolkt, vooral in de zuidelijke helft. Regen in de rest van het land, soms zon, maar ook af en toe buien. 14 tot 17 graden vandaag. Morgen overal buien, later op de dag soms ook weer wat zon en weinig verandering van temperatuur. En de verkeersinformatie Johnson Hoka valt wel mee, hè? Ja, 65 kilometer in totaal, vrij normaal voor de woensdag. De meeste vertraging richting Amsterdam en Eindhoven. En op de A15, Gorkum richting Nijmegen, is bij Knopendijl... de verbindingsweg naar Utrecht afgesloten door een vrachtwagen met pech. U kunt ook het beste bij Knopendijl de Borden Den bos volgen. Rijd je op de A2 en kunt u via de af- en oprit A16 weer, uh, de A16 weer richting Utrecht rijden.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 en Marcel Ooster. We hebben niet gedaan wat er van ons werd gevraagd. We hebben niet voldoende gekocht. En dus heeft het optimisme van premier Rutte niet gewerkt. Je hoeft geen whisky te zijn om te begrijpen... dat problemen eerder groter zijn geworden de afgelopen maanden dan kleiner. Al dus minister Dijsselbloem van Financiën. Extra bezuinigingen lijken wel zeker. Dat geldt niet voor het eindexamen Frans voor het VWO. Grote onzekerheid bij VWO'ers die vanmiddag het examen Frans moeten maken. Want het examen is uitgelekt. Op internet verschenen, foto's al van, althans daarvan. Martijn van der Zanden ging langs bij een van de examenkandidaten. Sip, maar even bij het begin beginnen. Heb je goed geslapen vannacht? Ik heb best wel lekker geslapen eigenlijk. Ik kan er nou zelf toch niet meer veel meer aan doen. Dus ik denk dat die man van het college voor examens sle slechter geslapen heeft dan ik. Wanneer hoorde je dat het examen was uitgelekt? Gisteravond. Ik uh, zag een tweet van het langste waarin stond dat er problemen waren met het examen Frans. En dacht, nou wat zijn het voor problemen? Ik weet van niks. En toen keek ik op nu.nl, zag dat het uitgelekt was. Je hebt het ook meteen even bekeken. Nou, ja, ik dacht als het uitgelekt is, wil ik ook kijken of het ook echt daadwerkelijk uitgelekt is en ik erbij kan. Maar ik kwam maar zo via geen stel.nl gewoon even googelen. En als een link naar een download, dan gewoon een PDF-bestand met foto's. Toen dacht je: oh uh oh. Oh ja, foute boel. Dat moet het niet de bedoeling zijn. Is het dan lastig dat je niet weet of het nog wel of niet doorgaat? Ja, en zeker. Als het niet doorgaat en het tweede tijdvak tijd verplaatst wordt... dan wordt mijn vakantie ook meteen uitgesteld. En dat vind ik best wel jammer. Heb je gisteren eigenlijk veel contact gehad met medescholieren van je? Ja, zeker. Iedereen schouwt natuurlijk helemaal in de stress. Ook mensen die op vakantie gingen. Van, oh, help, ik moet op vakantie. Straks moet ik een examen maken in die tijd. Dus dat speelde wel. Hier op Twitter en op Facebook. En ik zeg maar, wat zappjes binnen van... Ah, je Frans examen gaat niet door... En uh, wat is er allemaal aan de hand? Dan wordt er dus inderdaad vandaag een besluit genomen. Ja, het zou kunnen dat het vandaag is. Het zou ook nog ja, morgen of overmorgen kunnen, of zelfs het tweede tijdvak. Ja. ja, dat maakt toch een beetje onzeker allemaal natuurlijk. Ja, en ik hoop dat het ziet daar ook wel rekening mee houdt in de normering. Want het, wij zitten niet in met een rustig uh, gevoel zo'n examen te maken. Door al die hectiek. Als we straks naar school moeten en last minder die examen zou in moeten, zijn we niet er geconcentreerd, neem ik aan. Ze hebben inderdaad wel gezegd: hey, ik ga ervan uit dat het doorgaat. Maar ja, dan blijft het toch een raar gevoel. Toch een raar gevoel. Ja, we moeten naar school om het aan te horen. Ik ben erg benieuwd. Ja, ik kan me voorstellen dat dat even tot wat onzekerheid leidt. Eh, nou zouden wij graag spreken nu met Geert van Lonkhuizen... directeur van het college voor examens. Want die heeft een belangrijke beslissing te nemen. Gaan die examens door of niet? Waarschijnlijk komen er vervangende examens. Die moeten dan op tijd naar die scholen. We krijgen alleen meneer van Lonkhuizen niet...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 En daarom is er werk aan de winkel, vindt de oppositie. Dijsselbloem moet zo snel mogelijk op zoek naar nieuwe miljarden bezuinigingen, vindt D66-leider Alexander Pechtold. Hij zag de bui van extra bezuinigingen al lang hangen. Het verbaast me niet uh, dat het nodig is, want ja. u zei echt al weken, maanden... Nou, wij zeiden vanaf de start van dit kabinet, jongens, dit gaat mis. Als je nu die hervormingen maar uitstelt, als je allemaal die kleine deelakkoorden sluit... en met iedereen in de zorg, in de sociale partners gaat praten... maar niet uiteindelijk kijkt hoe landt dat hier in de Tweede en Eerste Kamer... Ja, dan kan er wel eens kostbare tijd verloren gaan. Staat uw deur nog open? Ja hoor, maar niet als er bezuinigd wordt op onderwijs, dat weet het kabinet. Niet als men niet bereid is om ook de belangrijke hervormingen gewoon snel in te voeren, want dat is goed voor de economie en is goed voor de overheidsfinanciën. Dan zegt Dijsselbloem iedere keer, ik kom er pas in augustus mee. Nou, in augustus is het te laat, want dan kan hij alleen nog maar de belastingen voor mensen en bedrijven omhoog uh, doen. En daar zal D66 als enige mogelijkheid niet aan meewerken. Een deel zal misschien via lastenverzwaring moeten, maar een groot deel zal toch echt moeten komen omdat ja, ministeries te veel geld uitgeven. Is hij inmiddels al een paar keer langs geweest? Er zijn altijd contacten vanaf het begin van het kabinet met diverse vakministers en ook met de minister van Financiën en de minister-president. Maar ik neem aan dat de komende week dat en weken dat nog wel intensiever zal worden. Waar moet het pijn gaan doen wat u betreft? Nou, niet bij onderwijs, want dat helpt ons uit de crisis. En geeft die generatie die dadelijk minder hypotheekrente aftrekt. Uh, geen studiefinanciering. Uh, kortere WW-duur. Langer moet werken. Het geeft die generatie wel meer kansen. Dus D66 zal heel erg inzetten om de bezuinigingen die nu bij onderwijs op de lat staan. Om die in ieder geval eraf te halen. Maar er moet extra bezuinigd worden. Dus waarop moet dan extra bezuinigd worden? Nou, D66 heeft in zijn verkiezingsprogramma heel helder laten zien. Dus pas een half jaar oud. Zorgt dat die WW-duur en die andere arbeidsmarkt maatregelen in 2014 ingaan. Dat geeft nieuw perspectief in de arbeidsmarkt... en zorgt ook dat de overheid minder geld uitgeeft. Maar ze zeggen, we hebben een sociaal akkoord, dat respecteren we. Daar doen we niks mee aan. Ja, maar vakbonden en werk werkgevers stemmen dadelijk niet... in Tweede en Eerste Kamer. Dus als men alleen daarop gegokt heeft... ja, dan is dat wel een gevaarlijke gok. D66-leider Alexander wat was dat. En de minister van Financiën is inmiddels al begonnen... met zijn rondje langs de oppositie. Dat is al voorzichtig begonnen en dat gaat de komende weken ook gewoon door. Um, dat zullen geen uh, grote onderhandelingen worden... maar wel gesprekken van wat zijn de wensen, wat zijn de opvattingen... ten aanzien van de voorstellen die wij in potlood uh, klaar hebben liggen. Um, en dan zal ik voor de zomer een brief sturen aan de Kamer met de hoofdlijnen. Uh, dit is wat het kabinet uh, in hoofdlijn gaat doen. En zo zullen we het in hoofdlijnen beleggen met maatregelen. In hoofdlijnen, want pas in augustus wordt duidelijk... hoeveel er dan uiteindelijk moet worden bezuinigd en waarop. Elke werkdag, ochtends van zes tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. Het is twaalf minuten over acht. We krijgen zojuist het bericht binnen dat uh, de Franse politie een man heeft gearresteerd. Die uh, wordt verdacht van aanslag op de militaire afgelopen zaterdag in Parijs. Daarom naar correspondent Ron Linker. Ron, uh, wat kan je vertellen over die arrestatie? Nou, vanochtend vroeg uh, is inderdaad een 22-jarige man gearresteerd in Iberlien, uh, iets buiten Parijs. Er is een verklaring van het ministerie van Binnenlandse Zaken uitgegaan. Daarin staat dat de politie tussen aanhalingstrekers de vermoedelijke dader heeft aange aangehouden. Het is een bekende van de politie. Volgens Franse media heeft hij een strafblad vanwege ja, wat dan heet kleine criminaliteit, inbraken, overvallen misschien. Maar hij was volgens de AFP ook een bekende omdat hij lid was van een radicale moslimgroepering in Frankrijk. Nu ze hem, hem opgepakt begint het onderzoek natuurlijk pas echt. De politie hoopt zo snel mogelijk iets meer te kunnen melden over zijn eventuele motieven. En hadden ze hem dan al in het vizier om? Ja, het heeft een paar dagen geduurd voordat ze hem hebben kunnen oppakken. En de politie heeft niet precies gezegd hoe ze hem hebben te pakken gekregen. Het feit is natuurlijk, maar zo dat in dat treinstation bij La Défense talloze beveiligingscamera's hingen. Waarschijnlijk hebben ze de daden dus al snel in beeld kunnen brengen. Maar er is volgens Frans W. nog een ander spoor geweest. Hè? Hij zou een plastic zak hebben achtergelaten in het station met een mesje en een flesje drinken. Nou, daar is natuurlijk DNA op gevonden waarmee ze hem vanwege zijn strafblad hebben kunnen identificeren. Het kostte vervolgens... ...nog wel wat moeite om hem precies te lokaliseren... ...want hij zou geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Vanochtend vroeg hebben ze hem dan toch weten aan te houden. Ja, nou heeft de aanslag in Groot-Brittannië natuurlijk veel losgemaakt daar op de militair. Hoe is dat in Frankrijk? Nee, wat voor veel justitie-experts zorgwekkend is... ...is dat dit soort uh, lui moeilijk te traceren zijn. Hè? Uiteraard moet onderzoek uitwijzen hoe de vermoedelijke dader heeft geopereerd... maar het lijkt erop alsof hij het in zijn eentje heeft gedaan. En dat maakt het buitengewoon lastig voor de politie... om dit soort aanvallen te voorkomen. En dat maakt ook dat ja, deze aanslag naast uh, het feit... dat het zo kort gebeurde naar Londen natuurlijk heel veel losmaakt... hier in Frankrijk. En hoe, hoe is het uh, rond met die militaire inmiddels? Die ligt nog in het ziekenhuis, maar heeft inmiddels met de pers gesproken. Zegt dat hij het goed maakt, zijn verwondingen blijken mee te vallen. Uh, er is geen belangrijke ader geraakt in de nek. Uh, en hij hoopt dus over een paar dagen ontslagen te kunnen worden uit het hospitaal. Ron Linker vanuit Frankrijk over de arrestatie die is weg. Een verdachte is opgepakt in verband met die aanslag op die militair. Het is 14 minuten over 8. Allo, Geert van Lonkhuizen, directeur van het college voor examens. Bonjour. Extra onzekerheid hoorden we net al eventjes uh, van en onder examenkandidaten. Uh, u kunt daar iets aan doen natuurlijk, hè, door aan die onzekerheid nu een eind te maken. Ja, nou, aan die onzekerheid kan ik op dit moment nog geen einde maken. Wij zijn op dit moment uh, bezig om daarover de besluiten te nemen. Wat voor ons erg belangrijk is, is dat wij een oplossing kunnen bieden die uh, soelaas biedt voor alle leerlingen uh, die een Frans VWO-examen moeten doen uh, vanmiddag in Nederland. Um, en uh, nou, eens dus even kijken wat op dit moment de logistieke... Uh, ...mogelijkheden zijn die wij tot onze beschikking hebben. Mm, maar bent u daar nu nog over na aan het denken... ...of bent u al examens vervangende examens naar de scholen aan het sturen? Nee, we zijn er echt even over aan het na aan het denken... ...voordat we iets naar de scholen toesturen... ...en hen berichten wat we precies gaan doen. Maar meneer Van Longhuizen, waar hangt het dan vanaf? Nou, dat, is de, dat, dat zijn gewoon puur de, de verzendmogelijkheden. De logistiek, Digitaal daar zit het in. Post, ja, inderdaad, dat je, je beschikking hebt om het zo snel te regelen. We hebben een paar uur om dat voor elkaar te krijgen. En uh, ja, dat, dat moet goed gaan. Het moet voor alle leerlingen uh, te doen zijn. Het moet voor alle scholen te doen zijn. En daar hangt het op dit moment van af. Oei, dan hoop ik niet dat in de snelheid uh, er fouten worden gemaakt... en het opnieuw uitlekt, hè? Dat is, dat is ook de reden waarom we tot nu toe... Wat terughoudend zijn met het uh, geven van, uh, van de go, uh -huh. uh, omdat we dat eerst echt even goed moeten afwegen met elkaar. En, maar het vervangend examen ligt klaar, dat is er gewoon, nee, dat ligt, dat is er ligt achter wel, de hand. Dat is wel, u hoeft, daar hoeft u zich geen zorgen over te maken, uh, er is niet vannacht uh, gewerkt aan opgave, er is vannacht gewerkt aan logistiek. Goed, eventjes naar de briefschrijver, um, wij gaan ervan uit dat dat degene is, een briefschrijver, die um, ook de examen kopieën, foto's eigenlijk, op internet heeft gezet van het VWO-examen 2013 Frans. Daarin eh, meldt hij of zij, want dat weten we niet, of het een jongen of een meisje is, dat eh, deze actie niet voor niks is, dat het gebeurt omdat eh, er steeds vaker examens worden gelekt, eh, worden gestolen en dat dat oneerlijk is. Bent u bekend met dat soort meldingen? Het is uh, voor mij is het uh, nieuw dat uh, dit soort berichten uh, in, de, in de wereld komen, um, dat er examens gelekt worden en dat dat uh, met uh, regelmaat uh, zou gebeuren. Ik heb vanmorgen kennis genomen van het pamflet. Um, het is uh, voor mij nieuw. Dus u herkent zich helemaal niet in de tekst die daar. Staat. Nee, daar kan, ik, daar kan ik me inderdaad echt helemaal niet in vinden. Uh, en, uh, nou, ik ben er heel erg verbaasd over. Ja, toch zegt de briefschrijver, um, het is ook makkelijk, makkelijk om ze te krijgen op zo'n school. Worden scholen gecontroleerd op de beveiliging? Uh, scholen die hebben een, een eigen verantwoordelijkheid. En, uh, scholen die kunnen al jaren, wat zeg ik, decennia lang omgaan met dat grote geheim dat ze wekenlang in hun uh, kluizen uh, hebben liggen. Nou ja, volgens deze briefschrijver dus niet? Ehm... Um... Ik ga toch vooralsnog uit van datgene wat ik tot nu toe weet. Um, en uh, daaruit concludeer ik dat scholen heel goed kunnen omgaan met dat uh, geheim dat ze in hun kluis hebben liggen. Goed. En dan nog even over de beslissing van 10 uur. Want stel dat dat examen vandaag doorgaat, wordt dan ook uh, uh, aan de normering gedacht? Want het heeft natuurlijk wel veel stress en onzekerheid opgeleverd. Als wij een besluit nemen, dan nemen wij een besluit voor een verantwoord examen. Uh, dat betekent dat het kan worden gemaakt door de leerlingen en dat het door ons op een verantwoorde wijze kan worden genormeerd. Hmm, kunt u dat dan nog iets specificeren, verantwoord? Want is het dan wat eenvoudiger? Uh, nee, want wij kunnen de vragen die nee, kunnen dat wij niet gaan al. aanpassen. Nee, het gaat dan over die de beoordeling, begrijp ik. Ja, ja. Wat zegt u? Het gaat dan over de beoordeling uiteindelijk. Ja, de beoordeling uh, die, die, die staat min of meer vast. Hè. Daar zijn de correctievoorschriften uh, voor. En uh, de normering die vindt dan uh, uh, plaats zoals dat te doen gebruikelijk is. Ja, dus dat, wat, wat houdt dat nou in meneer Van Longhuis? Wat betekent dat dat um, de scholieren wat meer fouten mogen maken voor een voldoende? Nou, daar kan ik op dit moment uh, geen zinnig woord over zeggen. Uh, maar als u suggereert dat we het niveau op voorhand uh, zouden verlagen... Nee, nee, nee, dat uh. suggereren we. Geen zins. Nee. Okay, maar het maar zou het... kunnen zijn dat hij rekening houdt uh, in de beoordeling uiteindelijk... met de onzekerheid die ze nu ervaren en, en de onrust en de druk die ontstaat. Wij houden altijd rekening met bijzondere omstandigheden die zich hebben voorgedaan rond een examen. En rond dit examen doen zich bijzondere, eh, doen zich bijzondere omstandigheden voor. En daar zullen we dus eh, op dat moment ook zeker eh, als wij de definitieve N-term gaan vaststellen rekening mee houden. Oké, okay, duidelijk. Geert van Longhuis, directeur van het college voor Examen. Succes! Tot half twee. Ik dank u wel. Dag mevrouw. Dag verkeersinformatie bij de ANWB. John Zahoka met een normale ochtendspits, totdat het misging op de A2. Ja, nou ja, A2, er staan wat langere files in het zuiden van het land. Marcel, een behoorlijke richting Eindhoven. de A2 van maastricht komende tussen Weert Noord en Kroopend de Leenderheide, 11 kilometer. En vanuit Den Bosch naar Eindhoven, daar staat ook 10 kilometer bij Best West. En op de A67 vanuit Eindhoven vanuit Venlo naar Eindhoven, daar staat 8 kilometer van de Leenderheide. Ten slotte nog een lange file op de A50 van Os naar Eindhoven, daar staat tussen Nistelrode en Vegel 9 kilometer. En wij gaan terug naar het jaar 1982, naar een town called Malice. Van Jan met Paul Weller. Voor half negen we gaan naar Groningen. Want er zijn ongebruikelijke klanken op de grote markt daar. Les Sacre du Printemps van de componist Igor Stravinsky wordt er opgevoerd. Het is vandaag 100 jaar geleden dat het voor het eerst werd gespeeld voor het publiek. We gaan automatisch wat zachter praten. Roel want ze zijn al bezig. Ja, het tweede deel uh, wordt nu gespeeld. We hebben net uh, het uh, eerste deel gehoord. Veel spektakel. Echt geweldige muziek. En dat vinden ook een heleboel Groningers, want blijkbaar kun je mensen wakker maken voor Stravinsky. Ik vraag het aan Marcel Mandels, hij is artistiek leider van het Noord-Nederlandse Orkest. Blijkbaar kun je mensen hiervoor uit hun bed halen. Gelukkig wel, ja. Het is natuurlijk mooi weer. Uh, en uh, ja, de zak is natuurlijk een stuk wat, denk ik, toch aanspreekt. Een revolutionair werk van 100 jaar geleden. Uh, een stuk wat je gehoord moet hebben één keer in je leven. En dit is de ideale mogelijkheid om het één keer te horen. Om acht uur s morgens. De nou, Sacre Du Pentam gaat over uh, een heidingsritueel in Rusland in de lente in de ochtend. Een maagd moet zich dooddansen om de goden goed te stemmen. En uh, het begint dus ook in het eerste deel met een vergodsolo, waar eigenlijk de zon ontwaakt in het uh, mooie Rusland. Aha, ja. En daarom dacht u, dat doen wij dan ook maar s'morgens vroeg. Nou, vandaar is het dus precies 100 jaar geleden dat de Sacre du Printem in première is gegaan. Het grootste muziekskandaal van de vorige eeuw. Uh, 29 mei 1913 ging het in première in het uh, net geopende Theater de Chanson de Zee. De chique upperclass van uh, Parijs ging naar het theater toe. En dacht, kom, we gaan weer eens naar een fijn balletje kijken. Nou, mooie uh, danseressen met knotjes en leuke rokjes. En wat kregen ze te horen? Een stuk wat nog nooit eerder Gehoord was. Alles wat bestond in de muziektheorie werd van boord gegooid. Geen melodieën meer, alleen maar ritmes. Uh, bonkende, obsessieve, dwangmatige ritmes. Geen mooie, uh, uh, geen mooie consonanten meer, maar alleen dissonanten. Alleen maar wringende, uh, uh, ja, uh, angstaanjagende akkoorden. En men was compleet flabbergasted. Binnen drie minuten werd er geschreeuwd, uh, geroepen, gegild. Het was. Uh, Knokpartijen. Denkt u dat die vandaag ook gaan uitbreken? Uh, nou, op zich zou ik dat wel kunnen waarderen, maar ik ja? denk het niet. Nou, uh, leeft, het, leeft het stuk nog wel een beetje? Want ik vroeg net een stel, uh, leerlingen van de middelbare school... heb je wel eens van Stravinsky gehoord? Vragende blikken in die, op die gezichten? Nou, ik denk ook niet dat meteen als je zegt Stravinsky of de zakker... dat, dat, dat uh, het licht aangaat. Maar... Uh, Kijk, we zijn in deze maatschappij zoveel muziek gewend en zoveel over waar je komt, of op uh, parties of op feesten. Maar de impact, uh, ik denk als je het voor het eerste keer hoort, dat het nog steeds een enorme indruk maakt. Helaas niet meer de indruk van destijds. Ja, nou die eerste indruk kun je hier dus opdoen op de Grote Markt in Groningen. En ik vind het echt een prachtig decor voor een geweldig stuk. Robouw Boft vanochtend. Hij luistert naar Le Sacre du Printemps op de Grote Markt. Nou, dan gaan we... Vanaf Groningen-Westwaarts rijden we door naar Boerakker. En daar is gebeurd wat op veel plekken in Nederland onvermijdelijk lijkt te worden. De christelijke en de openbare basisschool zijn gefuseerd. Vandaag komt staatssecretaris Dekker van Onderwijs met een voorstel... waarin staat dat kleine scholen intensief moeten gaan samenwerken. Anders gaat de geldkraan dicht. Nou, die buizen zagen ze in Boerakker al hangen, of niet? Maar ja, ik denk het wel, hoor. Dat, uh, ik denk dat dat nu anderhalf, twee jaar geleden is... dat hier intensief begonnen is met uh, praten hè? Ja, over, met de uh, over ja. visieren. Uh, de ene school, de christelijke school, had uh, toen tijd ongeveer 60 leerlingen... en de openbare 30. Uh, en ja, dat, uh, dat, uh, dat kan natuurlijk eigenlijk. En dat is praktisch ook gewoon heel <lacht> erg lastig. Ik was vanmorgen bij ouders, de familie uh, Meilink. Uh, hun kinderen zaten op de openbare school. En later bij de familie Bos, hun kinderen zaten op de christelijke school. School. Allebei families, ouders die heel actief hebben meegedaan aan, uh, aan die fusie. En ook enthousiast zijn over het eindresultaat. Maar... Niet alle ouders, mevrouw van den Anmel, goedemorgen. Goedemorgen. Zijn het is er. even tevreden. Nee. Hè? U bent nee. directeur van die nieuwe fusieschool. Ja, dat klopt. Hoe gaat het nou? Ja, ik vind dat ik nu kan zeggen dat het goed gaat. Ja? Ja, was u in oktober gekomen, dan was dat te vroeg geweest. Ja? Uh, je moet erg aan elkaar wennen. En er zijn natuurlijk ouders die zijn zo gewend aan hun eigen school en eigen cultuur. Om dat los te laten is voor de ouders veel moeilijker dan voor de kinderen. Dus uh, ja, ik heb uh, in, in, in het najaar toch echt wel wat extra gesprekken met ouders gevoerd om te luisteren en om uit te leggen en om te vertellen ja, waarom we dit doen. Wij zijn in Boerakker. Ongeveer 600 inwoners heeft dit. Ja. Mooie dorp. Ja. We staan op uw schoolplein. Ja. Schoolplein wat tegenwoordig de Klimboom heet. De nieuwe naam. Mooie he? naam, hè? Ja. ja. En hoeveel kinderen zitten hier nou op school? We begonnen in oktober met 82 uh, kinderen. Ja. En uh, het is wel zo dat de krimp uh, nog steeds voortzet. Dat is overal in het uh, land zo. Zeker op het platteland. En uh, ja, we hopen dat we de school open kunnen houden, uh, ondanks wat de politiek misschien gaat ja. willen. Maar uh, we hebben nu nog uh, heel wat uh, ja, kinderen waar we goed onderwijs aan willen geven. Maar christelijk en openbaar samen, hè? Ja. daar zit toch in de Nederlandse cultuur... ook gewoon een soort waterscheiding tussen. Die kinderen die van de openbare school spelen niet met kinderen van de nee. christelijke school. Nee. Hè, dat hoor je overal. Ja. Is dit wat hier gebeurd is in Boerakker? Kunt u dat anderen aanraden? Absoluut. Ja, het is echt geweldig om te zien hoe... ...kinderen met name elkaar nu leren kennen. Ook leren uh, hoe het is om een kind te kennen dat van een andere uh, identiteit is. Daar werd in het begin wat kniffelend uh, ja, over gedaan. Zo van, hè, die zit te bidden, wat is dat nou? Uh, dat soort dingen leg je uit. En uh, we laten elkaar in... in ja, ieder laat elkaar in ja. zijn waarde. En het werkt. En het werkt, ja. Het de eerste ouders... schooljaar zit er bijna op. Het zit er bijna op. En dus daarom zeg ik nu kan ik zeggen, het gaat goed. Het gaat steeds beter. Ik zeg, het schooljaar zit er bijna op, nog niet helemaal. Het is bijna half negen, dus de kinderen gaan zo ja, naar binnen. Het is nu de bel hier. Ja. Weet je wat we gaan doen? We gaan even een foto maken van jullie voordat jullie de klas ingaan. Vinden jullie dat een goed idee? Ja. ja! Kom op, dan gaan we die op het weblog zetten. Op nos.nl. Kom op, let's go. <lacht> Kijk eens wat hij allemaal teweeg brengt daar in Boerakker. Mark-Robin Visser, live vanuit Groningen. En op de agenda van de Tweede Kamer staat vandaag de weigerambtenaar. Want die willen...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 Half negen, we gaan door wat meegens voor het NOS-journaal. De Franse politie heeft een man gearresteerd... die wordt verdacht van een aanval op een militair zaterdag in Parijs. Volgens het Franse persbureau AFP is het een 22-jarige radicale moslim. stak zaterdag de militair tijdens het wachtlopen in zijn nek... Gebeurde in de wijk La Défense. Militair raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Een paar dagen daarvoor werd op straat in Londen... een aanslag gepleegd op een militair. Er wordt nog onderzocht of die twee zaken nu verband houden met elkaar. Straks rond 10 uur wordt duidelijk of het eindexamen Frans voor het VWO vanmiddag doorgaat. Gisteravond verschenen er foto's van het gestolen VWO-examen Frans op internet. Wie de documenten online heeft gezet is onduidelijk. Het college voor examens wil de scholieren een vervangend examen laten maken. En probeert dat op tijd op de scholen te krijgen. Rond 10 uur moet duidelijk zijn of dat gaat lukken. De vereniging Eigen Huis verwacht dat de komende maanden weer meer huizen worden verkocht. Iedere maand wordt gepeild hoeveel vertrouwen consumenten hebben in de huizenmarkt. Consumenten zijn nu vooral minder negatief gestemd... doordat de onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek is verdwenen. Er is volgens Eigen Huis zelf sprake van een trendbreuk. En op een Britse legerbasis in de Afghaanse provincie Helmand worden mogelijk 85 Afghanen onwettig vastgehouden. De BBC heeft documenten waaruit dat zou blijken. Britse advocaten worden erin geciteerd en die zeggen dat acht van hun cliënten tot 14 maanden zonder een aanklacht hebben vastgezeten. Normaal gesproken mogen ze vier dagen worden vastgehouden. Advocaten vergelijken de situatie in Helmand met de Amerikaanse gevangenis Guantanamo Bay. Het zijn hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weerplaza.nl.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 En ook vrijdag de hoogste temperatuur in het oosten en noordoosten. Kan daar dan plaatselijk 20 graden worden. Nou John, dat vind ik nou knap. Dat de ochtendspit zich precies zo ontwikkelt als je gedacht had. Ja inderdaad, eh, bijna 100 kilometer. Eh, meeste vertraging eh, naar Amsterdam en richting Eindhoven. Behoorlijk lange files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. 8 kilometer tussen Bladikim en Afrit Bundeschoten. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Daar staat tussen Weert Noord en Knoppen de Linderheide 10 kilometer. En vanuit Den Bosch naar Eindhoven. 8 kilometer tussen Vught en West-West. En ook nog vrijdruk op de A50 Os richting Eindhoven. Daar staat tussen Knoppen Pauw.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 Vier weken gratis de Digitale Volkskrant. Nu op volkskrant.nl. Goedemorgen, het is uh, zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Er zijn nog steeds veel vragen over de moord op oud Ingrid Visser... en haar partner Lodewijk Severijn in het Spaanse Moersia. Hun lichamen werden zondagavond gevonden. Ze waren begraven, u weet dat in een boomgaard, even buiten Moersia. Contact weer met onze correspondent in Spanje, eh, nu in Murcia, Jessica van Spengen. Eh, Jessica, ja, wat is er inmiddels nog meer bekend geworden over de hoofdverdachte... die Spaanse oud-volleybalcoach Cuenca? Nou, we zien hem hier uh, in de lokale kranten uh, volop verschijnen. Met een foto zonder balkje. Dat is hier minder gebruikelijk dan bij ons. We zien hier ook een groepsfoto van hem. Een groepsfoto waarop uh, ze het kampioensfeest vieren van 2010. De um, Copa de, de la Reina. En daar staat hij op een groepsfoto met het uh, voormalige team van Ingrid Visser. En het is een, uh, Ingrid staat er zelf ook op op de foto. Uh, het is een, een vrolijke foto. Hij uh, staat er lachend op. Het is een, een, een jongen van... In de dertig, glad achterover gekamd haar, veel gel, werd ook het gelhoofd genoemd. Ja, het zou een, een jongen zijn die vaak handeltjes had lopen, um, bij verschillende mensen geld zou hebben geleend, geld zou hebben uitstaan. Een, ja, een, een chageraar, om zo maar te zeggen. Nee, en Jessica, dat geleende geld, was dat waar het geschil dan ook over ging? Is daar inmiddels meer over bekend? Ja, er zijn verschillende verhalen. Uh, hij zou geld geleend hebben aan uh, Lodewijk Severijn, wordt gezegd. En dat zou uh, Lodewijk ineens terug... Of ja, die heeft op een gegeven moment gevraagd, ik wil dat geld terug. Behoorlijke bedragen ging het om. Uh, een ander verhaal uh, is dat hij uh, hen mogelijk een, een vals investeringsvoorstel zou hebben gedaan in een marmerhandel. Mm. En om die reden ze naar dat huis heeft laten komen, om ja, daar verder... Uh, dat te bespreken, nou ja, met uh, de afloop natuurlijk die bekend is. Er staat hier ook een, een heel verhaal over een, een dame die naar de politie zou zijn gestapt. Zij zou de twee bij het hotel hebben opgehaald. Zij is een vriendin van Quenka. en zij zou ze naar het huis hebben gebracht. Ja, en toen later bekend werd dat deze twee verdwenen waren, zou zij naar de politie zijn gestapt. Wanneer komt de politie weer met wat, uh, Jessica? Dat is een hele goede vraag. Daar wachten we eigenlijk al uh, twee dagen op. Kijk, um, officieel is nog steeds... Uh, niet bekend of het om Ingrid Visser en Lodewijk Severijn gaat. De politie gaat daar telkens wel vanuit, maar de, het wacht is nog steeds op een DNA-uitslag. Uh, um, er is uh, twee dagen geleden al DNA verstuurd vanuit Nederland om hier te kunnen onderzoeken. In Madrid er zijn verschillende tests op gedaan. Waarom de politie zo lang wacht met dat bekendmaken? Dat is me niet duidelijk, maar mogelijk komt daar vandaag meer over naar buiten. Goed, Jessica van Spengen. Zodra je wat weet, dan horen we dat natuurlijk van jou, Jessica van Spengen, vanuit Moercia. Die foto waar ze het net over had, die heeft ze ook eventjes uh, op Twitter gezet. Uh, moet u naar Spengen op Twitter. Aan tennis. Timo de Bakker is gisteren uitgeschakeld... bij de Open Franse tenniskampioenschappen. Helaas. In Parijs volgt Marcella Mesker voor onze toernooi. Um, Marcella, je had al wel aangegeven dat hij het moeilijk zou krijgen... tegen Favrinka. Hoe kijk jij terug op die partij? Um... Nou, eigenlijk wel goed. En ik denk hij ook. En iedereen, denk ik, met ons. Want hij heeft er toch wel een mooie wedstrijd van gemaakt op baan 1. Nou, dat is echt een groot showkort. De derde baan hier op Roland Garros. Tweeënhalf uur duurde de wedstrijd. Hij kwam goed mee met uh, Vavrinka die natuurlijk geen geweldige voorbereiding had gehad... omdat hij een uh, beenblessure had, dus de laatste twee weken nou, niet zoveel had gespeeld. En ja, Dat was af en toe te merken, want ook de Zwitser maakte zijn foutjes. En daar profiteerde de bakker van. Hij kwam wel twee sets achter, had in die sets zijn kansjes, lukte net niet. Maar in de derde set kwam hij heel knap terug en won hij uh, een tiebreak. En uh, met dikke cijfers, 7-1. Ja. Uh, uiteindelijk verloor hij in vier sets. Maar het was ook helemaal niet gek geweest als hij er nog een vijfde set uit uit had gesleept. Dus al met al een, een goede performance van de bakker. En nou, toch ook wel het bewijs dat hij echt in de top 100 hoort. Want ja, ga maar na, een jaar geleden was hij helemaal teruggevallen. stond hij rond de 400 op de ranglijst. Nu 95 doet hij weer mee op het hoogste niveau. En heeft tegen een uh, top 10 speler bewezen dat hij gewoon mee kan. Dus uh, hij is op de goede weg. Nou, dat moet Ico Seisling vandaag ook bewijzen. Marcel, hij moet het uh, opnemen tegen de Spanjaard Tommy Robredo. Hm. Dat is ook zo'n Grevelbijter. bijter. Ja, Cisling zei zelf al na uh, winst in zijn eerste duel... knappe winst op uh, Jurgen Meltzer. Dat wordt een hele zware dobber, want Robredo is echt een goede grevelspeler. Je kunt hem een beetje de vergeten Spanjaard noemen... want ja, het is altijd Nadal, Nadal, Nadal. Nou, dan komt Ferrer. En Robredo hebben we een hele tijd niets meer van gehoord... Dat komt omdat hij een operatie heeft gehad aan zijn hamstring. Dus hij is ook gezakt. Hij staat rond de 30. Maar heeft jaren in de top 10, zelfs in de top 5 gestaan. Dus dit wordt echt een kluif voor Sijsling. Maar ook een test ja, hoe je het doet tegen een echte graveltopper. En ik moet zeggen, Sijsling is in vorm. Als hij serveert, zoals tegen Jurgen Meltzer met 16 Ace's. Ja, dan moet hij gewoon een hele goede wedstrijd kunnen spelen. Hij heeft zijn eigen spel gevonden. Hij zegt, ik, ik hou me vast aan mijn aanvallende spel. Dat helpt op de belangrijke punten. Hoef je ook niet na te denken. Je weet wat je doet. Je gaat voor je goede service. Hij gaat voor de winners. Hij zoekt het net vaak op. En um, ja, hij, hij weet dat uh, spel aan zijn tegenstanders heel vaak op te leggen. Nou, we gaan kijken of dat uh, vandaag lukt tegen Tommy Robredo. Het wordt zwaar in ieder geval. Goed, Nou, even denken. Wat zal jouw match of the day zijn? Is dat die van Monvies uit Frankrijk? Ja, <laughs> ja dat, dat, dat moet haast wel. Want uh, ja, na zijn ongelooflijke 5 set winsten op uh, de nummer zes... Thomas Berdy... Uh, heeft hij vandaag weer een hele kluif aan uh, ja, de man uh, uit uh, Letland, Ernst Goolbis. Hij is de nummer 40 van de ranglijst, maar begon het jaar als nummer 139. En er zit wel een verhaaltje achter deze Goolbis, Misschien niet echt een naam waarvan je zegt van... nou ja, die kennen we of die speelt iedere week aan de top. Maar hij is levensgevaarlijk. Het is een beetje het verwende zoontje van een uh, steenrijke industrie, je wil. En uh, ja, die man die, uh, die rijdt uh, of die vliegt met privéjets uh, naar de toernooien. Maar hij heeft dit jaar gezegd, ik ga er echt voor. Hij heeft ongelooflijk talent, heel veel kracht. Heeft het Nadal dit jaar al een paar keer heel moeilijk gemaakt. Heeft een toernooi gespeeld in Delray als qualifier, won het eventjes. En ja, gaat het vandaag dus tegen Monfils doen, de lieveling van het Franse publiek. Een van de achttien Fransen hier op Roland Garros. Maar ja, Monfils is in de vorm van zijn leven, dat hebben we gezien tegen Berdy. Dus ja, ik verwacht weer een spectaculaire en misschien ook wel weer een hele lange partij op het Centercourt. Nou, dan gaan we kijken. Marcella, dankjewel. Acht verdachten komen vandaag voor de rechter in Lelystad, zeven jonge voetballers en één vader. Wie is verantwoordelijk uiteindelijk voor de dood van grensrechter Nieuwenhuizen? Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Volgens het kabinet moeten we volgend jaar rekening houden met extra bezuinigingen. Het zijn woorden van minister van Financiën Dijsselbloem en ook van onze premier Rutte. Meer nog dan de 4,3 miljard euro die eerder was afgesproken. Monetair econoom Ivo Arnold van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik weet nog goed dat heel wat economen toen de bezuinigingen werden uitgesteld en tijden van het Sociaal Akkoord zeiden: Bezuinigingen uitstellen omdat je uitgaat van uh, een omslag in de economie. Dat is wel heel erg gokken op uh, goed nieuws. Verrast ja, deze was, uh... aankondiging u dan ook? Nee, dat was heel optimistisch en het was altijd al erg onwaarschijnlijk... dat de consument voor augustus de economie opeens uit het slop zou trekken. Uh, mensen zijn helemaal niet bezig met het verslaan van de CPB... maar die kijken naar hun eigen financiële situatie. En dan zijn er allerlei redenen om heel terughoudend te zijn met besteden. Uh, het besteedbaar inkomen is lager dan voorheen. Huis kan onder water zijn, pensioen lager, noem maar op. Dus het was uh, erg optimistisch. Ja, En voorwaarden zou zijn dat de economie met een half procent zou gaan groeien... Nu wordt er toch nog weer extra bezuinigd. Um ja, krijg je die groei dan nog voor elkaar? Gaat dat elkaar niet tegenwerken? Ja, het gaat elkaar te tegenwerken. En les 1 uit de economie is eigenlijk ook... dat je niet op dit soort uh, korte termijn veranderingen moet reageren. Kijk, in de voorjaarsnota laat zien dat uh, de begrotingstegenvallers... echt met de stand van de conjunctuur te maken hebben. Hè? Minder belastinginkomsten, meer uitkeringen. Ja, en dat moet je dan niet op korte termijn proberen te corrigeren... door nog meer te bezuinigen. Dat heeft twee grote nadelen. In de eerste plaats versterk je dan de economische neergang... En in de tweede plaats maak je het economische beleid erg onvoorspelbaar. En dan creëer je ook weer onzekerheid mee. Hm, waar kan nog uh, op bezuinigd worden? Want de kans dat er wat bezuinigd gaat worden... is natuurlijk enorm toegenomen. Ja, ze um, luisteren niet naar de economen. Dus de kans nee, dat ze gaan zijn is heel groot. Waar kan het kabinet nog extra geld vandaan halen? Want uh, er is al ja. aardig wat uh, gepakt hier en daar. Ja, en het pakket wat er lag was al vrij fantasieloos. Hè, die 4,3 miljard, dat zijn allerlei... Uh, Nullijnen en uh, geen inflatiecorrecties. Geen structurele veranderingen, zegt u. Eigenlijk? Geen, geen echte veranderingen, hervormingen waar de economie beter van wordt. Ik neem aan dat de ambtenaren op financiën wel zo creatief zijn... dat ze nog wel 2 miljard aan dat soort maatregelen zullen vinden. Maar dan doe je dat puur om die 3 in 2014 te halen. Dan doe je dat niet om de economie te versterken. Nee, dus u zegt eigenlijk, laat dat nou los, die 3 Net zoals Samsom die wil daar wel graag over praten, he? van de PvdA. Ja, ja, ja. Die, die laat zich een beetje uh, dubbelzinnig uit natuurlijk. Hij heeft de ambitie om uh, in 2014 uh, op de 3% te zitten. Maar goed. Geen goed idee? Uh, nee, ik, ik zou, uh, als ik in Nederland was, zou ik me richten op de echte grote problemen. Uh, het is van belang, denk ik, dat de regering de hervormingsagenda... Uh, door gaat voeren, gaat invoeren. En in Europa is toch nog steeds het aller, allergrootste probleem... wat de, de hele Europese economie uh, in stilstand houdt... Uh, dat is de bankensector. Dus daar moeten ze de uh, politieke energie op richten... om in Europa naar een bankenunie te gaan. Ja, ja dat is natuurlijk wel een punt. Want Nederland is afhankelijk van uh, de wereldeconomie, de Europese economie. De wereldeconomie kan het natuurlijk alleen ook niet en dan de tekorten maar laten oplopen, meneer Arnold... dat is toch ook niet een goed idee? Nou, het is heel logisch dat je in een recessie een tekort hebt. Hè, en die 3% procent is echt geen ramp. En we hebben nog steeds het vertrouwen van de financiële markten. Nederland kan nog steeds tegen een recordlage rente lenen... van uh, ja. minder dan 2%. procent. dat moet allemaal vertrouwen... ooit weer terug ook, hè? Moet ja, allemaal dat, dat, ooit weer terugbetaald worden? Dat moet allemaal ooit terugbetaald worden. Maar dat gaat beter in een groeiende economie... dan in een krimpende economie. En het vertrouwen uh, dat de financiële markten ons schenken... dat hangt echt niet af van een half procentje uh, tekort meer of minder. Dus wat dat betreft word ik niet zo zenuwachtig. Um, kijk, je kunt natuurlijk een ag andere agenda hebben. Je kunt zeggen de overheid is gewoon veel te groot... en die overheid moet krimpen. En dit is een goede gelegenheid om, om die agenda te verwezenlijken... Uh, door fors te bezuinigen. Ja, dat kan een visie zijn, maar de vraag... Is of de timing dan goed is? Hè? Want als je uh, in een krimp de economie de overheid veel, veel kleiner wil maken, ja, waar gaan al die mensen dan uh, werk zoeken? Ja, en, en je hoeft geen wiskit te zijn om te weten dat bij krimp uh, de werkloosheid toeneemt, dus de uitkeringen stijgen, meer uitgegeven wordt door de overheid en er dus ook minder belastinginkomsten zullen zijn. Klopt, ja, dus de effectiviteit van al die bezuinigingen, lastenverzwaringen... is midden in een recessie ook niet zo heel groot. Mm. Dus wat dat betreft zou ik pleiten voor stabiliteit op het begrotingsfront en doorpakken op de hervormingsagenda. Ook in Europees verband. Meneer Arnold, dank u wel. Graag gedaan. Tot onze hokka bij de ANWB krimpt de ochtendspits al wat. Nou, nog niet echt hoor, 100 kilometer nog steeds. Vooral richting Eindhoven is het erg druk. Onder meer op de A2 komen we vanuit Maastricht. Tussen Weert Noord en Knopend Leenderheide 11 kilometer. Vanuit Den Bos naar Eindhoven staat 6 kilometer bij Bokstel. Op de A50 oost naar Eindhoven ook 11 kilometer... tussen Knopend Paalgraven en Veghel Noord. En niet veel beter is het op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Dan staat tussen het Zomeren en Knopend Leenderheide 10 kilometer. Of monsters and men. Little talks. At NOS Radio Engineau. I don't like walking around this old an empty house. So hold my hand now walk with you, my dear.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 Too short. So uh, listen to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 In Lelystad begint de rechtszaak tegen zeven jeugdige voetballers en een vader. Ze zijn betrokken, ze waren betrokken bij de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Paul Sanders, onze verslaggever, is in Lelystad en gaat die zaak volgen. Paul, wat zijn de belangrijkste vragen waar de rechter antwoord op wil? Nou, dat zijn eigenlijk twee hele belangrijke vragen. De eerste vraag is, uh, ja, is het inderdaad zo dat grensrechter Richard Nieuwenhuizen aan de gevolgen... Uh, van die uh, mishandeling is overleden, daarover wordt getwijfeld, daarover later meer. En de tweede vraag is: ja, als hij inderdaad is overleden aan de gevolgen van die mishandeling, wie heeft dan de fatale klap of trap uitgedeeld. Je kunt je misschien wel herinneren, er zijn uh, uh, foto's gemaakt van het incident... er is beeldmateriaal, maar daaruit is heel moeilijk af te leiden... wie nou waar stond op welk moment, wie waar heeft geschopt. En uh, ja, dus dat zijn de twee belangrijkste vragen... waar de rechter vandaag een, uh, een antwoord op, uh, op wil hebben. Ja, en ja, er komen acht verdachten voor de rechter. Hè? En zes zitten nog altijd vast, waarvan de meeste minderjarig. Dat is nogal wat. Ja, dat is zeker wat. En dat geeft ook wel een beetje aan... Uh, hoe zwaar het Openbaar Ministerie en de rechtbank aan deze zaak tilt. Er is natuurlijk een heleboel gebeurd. Uh, er is ontzettend veel uh, maatschappelijk impact geweest als het gaat om, uh, om deze zaak. En dat is eigenlijk precies de reden waarom de rechter destijds heeft besloten om de verdachten langer vast te houden. Je zei al, de meesten zijn minderjarigen. Er zitten nog zes mensen vast, waarvan één volwassene en vijf minderjarigen. Het geeft wel iets aan uh, ja, wat de impact van deze zaak is geweest. Dus dat is de reden waarom de rechter destijds heeft besloten om uh, de verdachte langer vast te laten zitten. Ja. Wat gaat er op die eerste dag gebeuren? Nou, die eerste dag wordt meteen een hele belangrijke dag. Want ik zei net al, uh, er wordt getwijfeld of het inderdaad zo is dat Richard Nieuwenhuizen is overleden aan de gevolgen van de mishandeling uh, op uh, 2 december. Um, er is namelijk uh, uh, er zijn, er is een contrarijspartise gedaan. Er zijn verschillende uh, internationaal vermaarde patholoog anatomen zijn geraadpleegd. En die zeggen eigenlijk, het zou ook zomaar kunnen zijn dat hij een andere oorzaak is overleden. Richard Nieuwenhuizen zou aan een zeldzame aandoening leiden. En die uh, aandoening die zorgt ervoor dat de wanden van een ader dat die zomaar spontaan kunnen scheuren. Nou, waaraan is Richard Nieuwenhuizen daadwerkelijk overleden? Namelijk aan het, een scheurtje in een halsslagader. Dus de verdediging zal proberen te bewijzen dat ja, die, die, die ader spontaan is gescheurd. En dat dat geen klausaal verband heeft met, uh, met de mishandeling die plaatsvond op 2 december. Dat uh, zal vandaag de belangrijkste, het belangrijkste thema worden. Die uh, patholoog anatomen worden vandaag gehoord voor de rechtbank. En de verdediging zal proberen om ja, uh, een, uh, een, een, een, een gat te schieten in, uh, in de zaak van het openbaar ministerie. En, en denk jij dat... Uh... Veel mensen aanwezig zullen zijn, mensen die betrokken zijn, eh, nabestaanden. Wat is de verwachting in ieder geval? Nou de verwachting is dat het heel erg druk zal zijn. Ik, ben, ik was hier ook bij de proforma zitting, de, de, de, de eerste regiezitting. Toen was het bomvol, de hele zaal zat vol met familie, met, uh, uh, met, maar ook met pers. Want deze zaak is gedeeldelijk openbaar en dat is redelijk uniek in een, in een zaak waarbij veel minderjarigen zijn betrokken. Gedeeldelijk openbaar betekent dat de pers uh, in een zaaltje naast uh, de zaal waar uiteindelijk ook de zitting zal plaatsvinden, uh, die kunnen daar via een videoverbinding kunnen ze de... Zaak volgen. Maar het zal heel druk worden. Want vooral uh, ja, familie, vrienden. maar ook uh, natuurlijk familie en vrienden van de verdachte. die zullen in de zaak aanwezig zijn. Daar komt dan ook bij dat elke verdachte. natuurlijk zijn eigen advocaat heeft. Die zijn ook al met z'n achter. Dus het wordt een hele lange, drukke dag, denk ik. hier in de rechtbank Elisabeth. Nou, Paul, dankjewel voor nu. We horen vanuit Lelystad uiteraard meer van jou later. op deze zender Radio 1. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. België belooft Europa de komende jaren extra bezuinigingen. Op die manier hoopt de regering een superboete te voorkomen, meldt de VRT. België had toegezegd het begrotingstekort onder de 3% te houden... maar vorig jaar kwam het uit op 3,9%. En als de brief de commissie niet overtuigt... dan hangt België 750 miljoen euro boete boven het hoofd. Op Twitter maken veel mensen zich uh, vrolijk... over het al dan niet doorgaan van het VWO-examen Frans vandaag. Va Waplu twittert in uh, Annemarie... Uh, Floris Janssen vraagt of iemand een examen Frans wil kopen... Wim van Hooij is een van de twitteraars die benieuwd is hoe ingewikkeld het kan zijn. Een alternatief examen naar de scholen te sturen. Een herexamen ligt al klaar, waarom dan niet gewoon gewild? Vraagt ook Hugo Cornelis zich af. Een suspect interpellé après l'agression à la défense. Zo zo. Dat staat te lezen op de site van Le Figaro. Het gaat niet om een Frans examen. Het gaat over de aanhouding van die 22-jarige radicale moslim... naar aanleiding van de steekpartij in La Défense in Parijs. U hoorde daarnet Ron Linker ook al. Vet jij Frans in je pakket? Tot het vierde, jaar, vierde ja. klas. Ja. Netjes hoor. In Vianen is de ravage na het ongeluk met een te hoge bestelbus gisteren opgeruimd... meldt de site van RTV Utrecht. Het wegtakelen van de brokstukken van de Oude Poort duurde tot gisteravond laat. Bij het ongeluk kwam de bestuurder van de bestelbus om het leven. Een deel van de insortende poort verpletterde de cabine van zijn bestelbus. En de BBC-site maakt melding van een Guantanamo Bay-achtige omstandigheden in Afghanistan... Op Britse kamp uh, Bastien worden 85 mensen vastgehouden. Volgens de regels mogen verdachten vier dagen worden vastgehouden... bij hoge uitzondering iets langer. Maar sommigen zitten er al 14 maanden zonder in staat van beschuldiging te worden gesteld. En het wachten is op uh, de beslissing van het college voor examens in Utrecht. Daar buigen ze zich momenteel het hoofd hoe ze het nieuwe examen Frans... zo snel mogelijk bij alle scholen kunnen krijgen. En of dus het examen gewoon door kan gaan vanochtend.